8 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Huurders vinden dat woningcorporaties te veel winst maken. En het Universitair Medisch Centrum in Utrecht wil psychiatrische patiënten op de eerste hulp beter helpen. Een overzicht van het nieuws krijgen van Elisabeth Stijns.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 En Humberto Tan stopt als presentator van het tv-programma RTL Late Night. Dat maakte hij gisteravond zelf bekend aan het einde van de uitzending. Hij stopt op verzoek van RTL. Tan zei dat hij het er niet mee eens is, maar dat hij de beslissing wel respecteert. Twan Huis, die nu nog Nieuwsuur presenteert, neemt vanaf september het stokje over. Het weer vrijwel overal droog en ook zon. Het wordt vanmiddag niet warmer dan min 3 tot 0 graden. En het voelt veel kouder aan door de oostenwind. Die blijft matig tot soms hard. AWB verkeersinformatie dan bij Nanswaan. Vooral problemen bij tunnels door ijsvorming in het zuidwesten van het land, De A12. De Haag-Utrecht is voorlopig in beide richtingen dicht bij de Haag-Malieveld door een lekkage. Omrijden kan via de N14. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel, 12 kilometer door ijsvorming aan de tunnelwand. De rechtertunnelbuis is dicht. Omrijders staan inmiddels ook in het file op de A27 van Breda naar Gorkum bij Geert Ruidenberg, Ruim een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, dus iets na de drechttunnel voor de Van Bridenoortbrug... nog een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Eindhoven bij Moorgestel. Daar staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 het NOS Radio 1-journaal. Woningcorporaties maken jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst... op de sociale huurwoningen. Het nieuws van deze ochtend dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond. Ik spreek erover met Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe doen ze dat? Ja, hoe doen ze dat? Uh, ze hebben de huren de afgelopen jaren heel vast uh, verhoogd met uh, 17 procent. Uh, en aan de andere kant zijn er een aantal kosten die meevallen... Uh, ze hebben zelf bezuinigd op een uh, overtollig uh, personeel. En uh, de rente is natuurlijk ook heel erg uh, laag. En dat leidt ertoe dat ze eigenlijk op een totale omzet van zo'n 15 miljard... een totale huursom van 15 miljard... meer dan 3 miljard winst maken. Ja. Uh, en u heeft dit berekend hoe? Nou, wij hebben dit berekend gewoon op basis van de officiële cijfers... van, uh, van sectorbeeld. Uh, wat onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uh, uitgebracht. Dus het zijn gewoon allemaal... Uh, openbare cijfers, uh, die hebben we gewoon eens op een rijtje gezet... en dan kom je tot dit soort bedragen. En u heeft beschikking over alle gegevens om die, die, die, rekening, die berekening goed te maken? Ja, wij hebben beschikking over al die gegevens. Overigens, het macrocijfer, he, die 3,3 miljard, 3, 3 miljard uh, euro winst... die ze in 2016 hebben gemaakt, uh, die is gewoon officieel uit die ge gegevens. Maar wij hebben het ook niet bijzonders per corporatie, zodat huurdersorganisaties ook zelf in hun gesprekken met de verhuurder kunnen aangeven... kijk, u zit goed in de slappe was, huurders zitten slecht uh, in hun uh, financiën... Hè, want heel veel huurders kunnen gewoon echt niet rondkomen. Uh, laten we nou eens gaan praten, niet over huurverhoging, maar over huurverlaging. Het gaat om 1500 euro winst per woning, uh, uh, volgens uw berekening, dus uh, die huur kan... Fix omlaag dan. En hoeveel stelt u voor? Ja, kan, uh, fix omlaag, wij hebben gezegd 10%. En dan is er volgens ons nog echt wel voldoende ruimte... ook om andere ambities die je hebt. Uh, verduurzaming, uh, nieuwbouw van woningen, renovatie van woningen... om die ook te gaan, uh, te gaan doen. Dus het gaat er niet om dat alle geld weer terug gaat naar de huurder... maar wel dat de veel te hoge huren weer aangepast worden naar een normaal niveau. Um, blijf ze even hangen. Uh, Marnix Noorder is voorzitter van EDES. Dat is de Vereniging van woningcorporaties. Uh, meneer Noorder, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft uh, het gehoord. Uh, ze hebben gerekend bij de woonbond. 1500 euro winst per sociale huurwoning. Kloppen die berekeningen volgens u? Nou, het woord winst is sowieso een beetje gek. Uh, want er is meer geld binnengekomen. Dat is waar. Gelukkig ook maar dan dat er is uitgegeven. Maar wat, wat we, we hebben eigenlijk drie hele grote opgaven. En, uh, en de, de, de, de twee grootste opgaven waar we extra moeten investeren... is de bouw van nieuwe woningen. Er zijn te weinig sociale woningen in Nederland. Ja, en de verduurzamingsopgave, waarbij we de komende jaren... 2,4 miljard euro per jaar moeten uitgeven... om de energieafspraken die we hebben gemaakt, om die te kunnen realiseren. Ja, en is 1.500 en, uh, euro per sociale is huurwoning is dat niet veel dan? Ik bedoel, Heeft u dat al dat geld u? nodig voor die investeringen? Die 1.500 ja. euro, is dat niet veel? Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is zeker veel, maar dat is ook echt nodig. En uh, het is niet zo omdat ik dat zeg, maar ook omdat de autoriteit woningbouwcorporaties, uh, dat is degene die toezicht houdt op de corporaties, die zegt dat ook. Het geld is nodig voor de investeringen waar we voor staan, om te verduurzamen en om meer woningen te reduceren. Ja, en dat doen we binnen de afspraken, die we ook over... in die zin, vind ik het ook wel een gek bericht van de Woonbond. die we met de Woonbond hebben gemaakt over de huurstijgingen. Dat heet het sociaal huurakkoord. Hmm. En wij verhogen de huur juist minder dan is afgesproken. Omdat wij het ook belangrijk vinden dat de mensen hun huur gewoon kunnen blijven betalen. Ja, ik hoef dan eigenlijk al niet meer te vragen of u uh, huurverlaging dan een optie vindt. Nou, dat, Sommige corporaties doen het ook. Die hebben de ruimte daarvoor. Die hebben uh, voldoende geld daarvoor. Maar alle corporaties, en dat is maar goed ook, houden rekening met investeringen voor de komende jaren. In die verduurzaming en die extra sociale woningen. Ja, en het is nog steeds zo in Nederland... dat je moet eerst wel geld hebben... voor je het kunt uitgeven aan die investeringen waar we voor staan. En ik kan op dit moment gewoon geen krant openslaan... of er staat dat er te weinig sociale woningen zijn. Ja. Te weinig middeldure huurwoningen. Dat we iets moeten doen aan het klimaat. En precies dat is wat wij doen. En ik vind het daarom ook een beetje simpel... Uh, het richt dat mee heet in naar de buiten gegaan... om het op die manier uh, neer te zetten. En het doet ook geen recht aan. Nee. Ja, en ook de afspraken over die huur... Maar hij zelf ook zijn handtekening worden heeft gezien. Ja, meneer Paping, een beetje simpel. En u was er zelf bij. Nee, wij hebben met, uh, met Edes een afspraak gemaakt... een aantal jaren geleden over de maximale huurverhoging. Inflatie plus 1 Toen stegen de huren nog inflatie plus 3 Dus wij hebben een compromis daarin gesloten... om eigenlijk, eindelijk eens een keer die mega huurverhogingen te verminderen. Uh, dat, maar een maximum betekent niet dat de huren ook zoveel moeten stijgen. Dus ik ontken echt... Dat wij tegen afspraken die we met Edus gemaakt hebben. een aantal jaren geleden. nu opereren. Ja. Wij zien nu. dat echt de coöperaties heel veel winst maken. en wij zien echt. Dat heel veel huurders niet meer rond kunnen komen. Ja, maar en we zien meneer Papi. Je ziet ook dat huren veel duurder is op dit moment dan kopen. Zeker. He, wij hebben de laagste inkomens zitten in de sociale huurwoning... En die betalen eigenlijk de hoogste prijs. Dat kan toch niet? Nee. En dan die, die, die, die, die uh, opmerking van uh, meneer Noorder. Dat die investeringen nou eenmaal nodig zijn. Want dat wij, ja, wij lezen die verhalen natuurlijk ook allemaal. Er zijn meer woningen nodig. Er moet gebouwd worden. Er moet geïnvesteerd worden in klimaatneutrale woningen. Wat, uh, wat dat vindt u daarvan? De corporaties hebben echt wat dat betreft ondergepresteerd de afgelopen jaren. Ze hebben maar 70.000 woningen gebouwd, terwijl ze eigenlijk het dubbele zouden moeten bouwen. Ik ben het met de heer Noorden eens dat er op dat gebied heel veel moet gebeuren, maar ik denk dat er ruimte is om beide te doen. Wij zijn het overigens ook met elkaar eens dat een aantal belastingmaatregelen van de overheid uh, eigenlijk uh, de ruimte voor corporaties wat dat betreft verkleinen. Wat dat betreft. Uh, trekken wij ook samen op tegen de verhuurderheffing... en tegen extra uh, vennootschapsbelasting uh, die men moet betalen. Maar op dit moment is er voldoende ruimte om en te verduurzamen... Uh, en om de huren uh, te, uh, te verlagen. En wellicht is het mogelijk om die dingen met elkaar te koppelen. Dat ja. je de woning verduurzaamt, zodat de energierekening lager wordt... Uh, en dat niet doorbreekt in de huur. Ja, dan de huurders ook beter van. Meneer Noorder van Edes, het uh, klinkt al uh, een beetje, alsof je al een klein beetje dichter bij elkaar komt tijdens dit gesprek. Dus wellicht als u nog kan zeggen dat van die 1500 euro er toch een klein beetje naar de huurder kan gaan, dan zijn we er. Ja, nou, ik ben in die zin een ras onderhandelaar... om het op deze manier te doen. Dat vind ik hartstikke goed. Maar het is wel inderdaad het soort het spanningsveld waarin we zitten. Want uiteindelijk blijft er geen, geen euro bij een corporatie over. En dat is maar goed ook. Dus alles gaat ofwel naar investeringen in vernieuwing en verduurzaming... ofwel in beperking van die huurontwikkeling. Want uiteindelijk doen wij het maar voor de huurders... en voor de mensen die nog steeds geen sociale huurwoning hebben. Dus in die zin is het belang heel dicht, heel dicht bij elkaar. Ik vind ik de berichtgeven ook een beetje, beetje jammerlijk. Het nee, haalt ons ook een ja. beetje van de van de lijn waar we waar we op zitten om constructief te werken. Ja, gewoon beter wonen en betaalbaar wonen voor mensen met een kleine portemonnee. Tijd voor een, een nieuw overleg tussen beiden. Ronald Paping, directeur van de woonbond en Marnix Noorder, voorzitter van Edes. Dank beiden.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 Het was niet zo slecht, die ontmoeting met terroristen. Hugging en Ze begroeten ons, maakte excuses en we knuffelden. Dat is toch een mooi resultaat. Er werd geknuffeld bij die uh, zogenaamde massaverzoening. En correspondent Michel Maas was daarbij. 16 minuten over 8 is het. De belangrijkste verhalen van onze collega's bij de kranten... en de grote nieuwsites. Elisabeth. Amsterdam en Rotterdam controleren het strengst... of bestuurders en ambtenaren zich schuldig maken aan integriteitsschendingen. Dat blijkt uit onderzoek van de NRC. Er werd gekeken naar de 25 grootste gemeentes. Daar zijn de afgelopen vijf jaar 2000 integriteitschecks gedaan. En de helft daarvan werden in Amsterdam en Rotterdam gedaan. De meeste onderzoeken gingen over fraudezaken... zoals gesjoemel met declaraties, omkoping en diefstal. En in mindere mate ook over ongeveer. Gedrag op de werkvloer. De grootste vakbond van Nederland, FNV, verliest terrein... ten opzichte van de tweede bond van het land, CNV. Het Financiële Dagblad schrijft dat de afgelopen drie jaar... ongeveer anderhalf miljoen werknemers buiten de invloedssfeer... van de FNV zijn gekomen, doordat werkgevers akkoorden sloten... met de CNV. Het komt er volgens het FD in feite op neer... dat de vakbond FNV 30 procent van zijn marktaandeel kwijt is geraakt. Er gaat veel mis met het verdelen van medicijnen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Het AD schrijft dat patiënten de verkeerde medicijnen voorgeschoteld krijgen met alle gevolgen van dien. Er is zelfs een patiënt bewusteloos geraakt na het innemen van de verkeerde medicijnen. En een andere vrouw in het gevangenisziekenhuis werd van het een op het andere moment van haar, verkeerde medicatie, afgeha uh, van haar medicatie afgehaald. En daardoor vielen haar tanden uit en had ze helse pijnen. Ze heeft een klacht ingediend bij het regionaal medisch tuchtcollege. President Donald Trump vindt dat beleidsmakers te bang zijn... voor de wapenlobby van de NRA. Dat zei hij in een vierde debatsessie over de wapenwetgeving in de VS... in een week tijd. De president noemt zichzelf een NRA-fan... maar het is niet met, hij is het niet met alles van de organisatie eens. Is te horen bij CNN. Ik ben een fan van de NRA. Ik ben mean, geen no bigger fan. Ik ben een grote fan van de the NRA. Ze willen het doen. These zijn great mensen. these zijn great patrioten. Ze love ons land. Maar dat betekent dat we have moeten agree on agreeen. Trump vroeg de aanwezigen om met een plan te komen... om de wetgeving te verbeteren en groot te denken. Zelf vindt hij dat de leeftijdsgrens voor het kopen van wapens omhoog moet... en dat er betere achtergrondchecks moeten komen. En een Franse man is aangeklaagd voor het verkrachten en seksueel mishandelen van ongeveer 40 vrouwen. The Guardian schrijft dat bijna alle verkrachtingen dateren uit de jaren 90, maar dat de 57-jarige man pas maandag is opgepakt. Het nummerbord van een man werd gecheckt na de verkrachting van een vrouw net over de grens in België vorige week. Toen hij DNA had afgestaan, bleek dat het overeenkwam met meerdere zaken uit het verleden. De man heeft inmiddels bekend dat hij om en nabij de 40 vrouwen heeft verkracht en mishandeld. En daarmee is het een van de grootste serieverkrachtingszaken in de Franse geschiedenis. IJspegels en ijsplatenwijnand, het is allemaal wat. Inderdaad, vooral in het zuidwesten van het land hebben ze daarmee te maken bij de tunnels. We hebben het vooral over de drecht op de A16 richting Rotterdam. Daar is maar één tunnelbuis vrij. De A12 is voorlopig nog helemaal dicht in beide richtingen bij Den Haag door een gesprongen waterleiding. Dat betekent dat het in en om Den Haag veel drukker is dan je zou mogen verwachten op dit tijdstip. Op de A4 bij de Schiphol-tunnel zijn problemen vanuit Amsterdam. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Dat levert nu 20 minuten extra reistijd op. De muziekdienst Spotify gaat binnenkort naar de beurs. Het bedrijf maakte dat gisteravond laat bekend. Direct werd ook de prospectus gepubliceerd. Daarin gaat het bedrijf dan volledig met de billen bloot... zodat potentiële beleggers weten waar ze eventueel hun geld in gaan steken... Spotify werd in 2006 opgericht. En met hun app krijg je toegang tot zo'n 35 miljoen muzieknummers. Nick Wouters is hier van de Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de populairste dienst in Nederland in ieder geval... om uh, muziek te streamen, toch? Ja. Uh, hoe is dat wereldwijd eigenlijk? Daar zijn ze ook de populairste verreweg. Ze waren de eerste, de concurrenten die, uh, die volgden. De concurrenten zijn Apple Music. Google heeft ook zijn muziekdiensten gestart. Ze hebben nog een paar andere. Deezer uh, bijvoorbeeld is er ook eentje. Maar Spotify is de grootste, heb je een streaming abonnement, dan uh, vier op de tien mensen... met een streaming abonnement, zo moet ik het zeggen. Die zijn klant bij Spotify, daarmee zijn ze verreweg uh, de grootste. Ze hebben 159 miljoen abonnees. En totaal zou het bedrijf nu 16 miljard euro waard zijn. Ja, en waar zit dan die waarde in, uh, uh, vraag ik me als, als, als leek af. Want heel ja. veel winst hebben ze niet gemaakt, of... Uh, nou ja. zegt nul. Ja, precies. Nou, uh, uh, verlies. Al jarenlang, en ja. nou, als je dat optelt uh, sinds 2006, dat ze opgericht zijn... is dat al meer dan uh, 2 miljard dat ze vl, uh, uh, verlies hebben gedraaid. Afgelopen jaar alleen al, helemaal onderaan de streep... 1,2 miljard euro verlies. Ja. Ja. Maar er is ook een enorm potentieel, want ik zei al... 159 miljoen abonnees en heel veel mensen zijn nog geen klant van een streamingdienst. Die luisteren misschien radio, heel goed idee. Of die kopen misschien nog cd's. Er zijn ook mensen die dat doen. En die zouden op termijn nog klant kunnen gaan worden... van, uh, uh, van de, deze streamingdienst. Trouwens, die 159 miljoen die ik noem... dat zijn niet allemaal al betalende abonnees. Nee. Daar zit ook een deel bij, eigenlijk het grootste deel... dat gebruikt die dienst gratis. Die krijgt af en toe reclames uh, tijdens de nummers, uh, tussen de nummers door uh, te horen... Uh, ja, minder mensen betalen voor die dienst. Dat zijn er uh, iets minder dan de helft. Die betaalt daadwerkelijk iedere maand aan Spotify. En ja. Ja, daar kunnen ze dan ook weer artiesten van betalen. Maar waar zit die waarde dan, dan in? Want ik bedoel, uh, dat is een enorm bedrag uh, gaat het dan over. En als je zegt 1,2 miljard verlies nog... Ja. dan is er nog een inhaalslag ja, te maken. Dat is wanneer gaan ze dan cashen, zullen we maar zeggen? Ja, dat, dat zeggen ze niet. En hoe? Ze, uh, ze zeggen niet wanneer ze gaan cashen. Ze zeggen wel dat ze gaan proberen... in ieder geval die inkomsten op te voeren. Dat ja, gebeurt ook al meer Advertenties zijn haakt iedereen af, natuurlijk. Ja, maar die moet je dan proberen naar je betalende uh, model te krijgen. Hè? Dat ja. is de, tenminste, als je ieder van een uh, gebruiker iedere maand een bepaald uh, bedrag krijgt, dan is dat natuurlijk beter dan iemand waarbij je maar moet hopen dat hij gaat luisteren en dat hij dan ook die advertenties gaat horen. Dat dus als je gaan... nu niet luistert voor de mensen die het niet kennen, dan heb je na vijf liedjes ongeveer, dan komt er in één keer heel hard een uh, advertentie tussendoor. Ja. Dat wil je meestal niet. Nee, ze gaan trouwens wel zeggen dat ze die reclames gaan verbeteren. Dat willen ze nog uh, personaliseren hè, zodat al de uh, zo, uh, als al die internetbedrijven dat willen. Ja. Of dat gelukkig, is natuurlijk de vraag. Maar ze, ze zien vooral nog dat enorme potentieel aan klanten die ze binnen kunnen gaan halen. Ze zijn de grootste. En als je de grootste bent, dan is het ook makkelijker om uh, klanten binnen te halen. Want als je dan klant wil worden van de streamingdienst, dan ga je toch meteen. Uh, je, denk je toch aan de grote namen. En ze denken dat er nog heel veel potentieel is. Er zijn, ook, er zijn ook nog allerlei landen waar ze nog niet volop actief zijn. Ze zijn pas bijvoorbeeld net in Japan actief uh, sinds een jaar of twee. Dus er is nog enorm potentieel. Ja. Okay. En ze zeggen ook afgelopen jaar zijn onze inkomsten al enorm opgelopen. Houd die trend vast. Ja, dan komen we er wel. Ondertussen zijn er wel artiesten die uh, al heel lang mopperen. En die zeggen, kijk eens even hoeveel ik nou verdien. Dat zetten ze dan ook online. Namelijk heel weinig per, per play en per liedje. Ja. Terwijl zij toch het werken leveren. Zij, uh, ze distribueren alleen maar bij Spotify. Um, dus daar kan op een gegeven moment ook wat Vandaan komen dat er toch meer geld wordt gevraagd. Dus nog meer verlies. Ja, wordt ook gezegd als een van de risico's dat die artiesten dat je die niet binnen Zo kunt of houden. Dat vertrek al. Hè? Grote namen, die dan ik. Ja, of dat ze meer niet, geld gaan willen. Dat is het Spotify. dilemma waar Spotify in zit. Aan de ene kant moeten ze winst gaan maken. Aan de andere kant willen de artiesten meer geld. Ja, op een of andere manier moet er ergens meer geld binnen gaan komen bij Spotify. Wellicht dat dan op termijn ook dat abonnementsbedrag omhoog gaat. Maar ja, daar ga je dan ook weer mensen mee afschrikken. Dus ze zitten te balanceren. Het is een moeilijke, moeilijk gevecht waar ze in zitten. Spotify naar de beurs dus. Gisteravond laatst uh, bekendgemaakt. En u hoorde zojuist Nick Wouters daarover.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 Bij Weerplaza, Raymond Klaas. Raymond, het is koud. Je had het net al even over de gevoelstemperatuur. Um, ja. dat, dat ligt vandaag echt ver uit elkaar, hè? De werkelijke ja, temperatuur en de gevoelstemperatuur. Ja, zeker. En, en zeker de eerste uren van de ochtend ook. En dan zien we ook nog wel een, een flink verschil... wat die gevoelstemperatuur betreft tussen noord en zuid. En dat heeft natuurlijk alles met die wind te maken. Je moet je voorstellen dat het momenteel op de Wadden... een harde tot stormachtige wind staat. Dat is windkracht 7 tot 8. En de temperatuur die ligt dan zo rond de min 7. En in het zuiden van het land daar is het zo'n 6 graden onder 0. En daar staat een vrij krachtige, soms krachtige wind uit het oosten. Ook dat is natuurlijk flink. Maar dat zorgt ervoor dat die gevoelstemperaturen momenteel op de Wadden tegen de min 20 aan liggen. Terwijl het in het zuiden zo rond de min 14, min 15 is voor het gevoel. En dat is natuurlijk ook extreem koud. Maar met name die min 20, dat is toch wel zeer bijzonder hoor. Voor deze tijd van het jaar of überhaupt in Nederland komt dat gewoon heel weinig voor. Ja. Nou, die oostenwind, Winfried, die blijft de hele dag doorstaan vandaag. Dus uh, ja, de temperatuur die zal wel iets gaan oplopen. Maar die gevoelstemperatuur die blijft erg laag. Dus ook vanmiddag gewoon gevoelstemperaturen in het noorden van het land rond de min 20. 15 graden. En dat betekent dus dat je je echt warm moet aankleden als je naar buiten gaat. Uh, dat is vandaag. Um, we kijken even vooruit, want met name in het weekend wordt het weer wat warmer. Dus als mensen nog het ijs op willen, dan moeten ze het vandaag of morgen doen, toch? Ja, inderdaad. Want, als dat uh, al uh, vandaag... Huis, ja. Ja, vanavond en vannacht gaat het gewoon weer matig vriezen in heel het land. En dat betekent dat het ijs nog wat dikker kan gaan worden. Maar die oostenwind die blijft ook doorstaan. Dus of echt de windwakken nu dicht zullen gaan, ik betwijfel het een beetje. Zeker de grote meren zullen daar toch last van hebben. Maar morgen overdag, ja, ook dan is het gewoon weer een, een ijsdag in een groot deel van het land. Mogelijk dat uh, in het zuiden van het land de temperatuur wel oploopt tot net iets boven... Dan nemen we het over 0 of 1 graad. Uh, dat betekent dus morgen ook uh, prima weer om te schaatsen. Misschien je je goed aankleedt. Want ook morgen staat er nog steeds een stevige oostenwind. Hij neemt wel iets af. Hij wordt matig tot krachtig. Dus dat is dan net iets aangenamer zal ik maar zeggen. Daar staat wel tegenover dat er veel bewolking komt. Morgen vanuit het zuiden. Vandaag is het al vrij bewolkt op veel plaatsen. Maar morgen nog meer bewolking. En aan het eind van de middag en ook uh, in de avond. Kan er dan in het zuiden van het land uh, wat sneeuw gaan vallen. En dat is dan toch wel een beetje de voorbode van de dooiaanval die we in het weekend gaan krijgen. Dat gaat maar heel langzaam allemaal... want die kou die zit er natuurlijk goed in. Maar zaterdag zien we toch al temperaturen die op gaan lopen... in het zuiden naar zo'n 2 tot 3 graden. Terwijl het in het noorden nog steeds blijft vriezen. Hoor. Dus daar kan nog prima geschaatst uh, gaan worden. En zondag lijkt het er dan op dat ook in het noorden van het land... de temperatuur boven 0 gaat komen. Dan kan het een graad of 4 gaan worden... terwijl het dan in het zuiden van het land al een graad of 8 is. Ja, Raymond, dankjewel. Het kan nog niet overal, overigens. Dat schaatsen, dat moeten we er nog maar even bij zeggen... Um, Wijnand, windwakken en dergelijke. Er ligt genoeg ijs op de A12 in ieder geval. Ja, nog. op de A12. Op een plek waar je het liever uh, niet wil hebben. Gesprongen waterleiding boven de A12 veroorzaakt veel problemen in en om Den Haag. De A12 is in beide richtingen dicht tussen het Malieveld en Den Haag centrum. Omrijden kan via de N14. Maar ja, dat heeft natuurlijk, uh, hebben heel veel mensen al gedaan. Dus op die route is het wel extra druk. Dan zien we problemen op de A16 bij de Drechtunnel richting Rotterdam. Ongeveer 20 minuten vertraging, want daar hangen ijspegels aan de tunnel. En ook de tunnelwand is bedekt met ijs. Op de N279 in het zuiden van het land zijn problemen na een ongeluk voor Beek en Donk. 5 kilometer file met een half uur extra reistijd.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 Nu bij Vodafone, de smartphone actiebeker. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de Samsung Galaxy S8... met een Harman Kardon-speaker van 229 euro cadeau. Ontdek het op Vodafone.nl. Zes minuten over half negen. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal. Straks spraakmakers hier op deze zender over een uur pas hoort trouwens. Maar uh, u kunt in de tussentijd al uh, meedoen aan het programma. Dat kan altijd, want Zeker. jullie zijn hartstikke interactief... Min, ja, ja nee. normaal, toch? Nee, ja. sorry. Ja. Oh, en okay. goedemorgen. <laughs> goedemorgen. <laughs> um, wat ga je doen? <laughs> Wij, ik geef even een disclaimer vooraf, want we hebben een stelling van 3 centimeter dikte vandaag, maar we gaan er toch voor. Nederland verdient ijsvrij. Oh, dit was hem. Oké, okay, ja, drie dit is dikte. Ja, in snap. de zin van, hij is misschien wel dun, maar er gebeurt ge ge genoeg in het land. Tegelijkertijd ja. dachten we, weet je, op sommige plekken in de bouw, want daar is wel discussie over ligt het werk stil, maar er zijn nog steeds werkgevers die zeggen bij min 6 of min 10, jullie moeten toch maar gewoon even doorwerken. Uh -huh. En het gebeurt in principe: krijg je ijsvrij van een bedrijf of school als je echt niet met je werk kunt bereiken of je school kunt bereiken, als de wegen onbegaanbaar zijn. Nou, stadium zijn we nog niet helemaal aanbeland, denk ik. <gacht> Tegelijkertijd stond er gisteren een pleidooi van Kim Putters... de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in het FD. Hij is straks ook onze gast, onze spraakmaker vandaag... dat uh, Schaatsen zo'n deel is van de Nederlandse identiteit... en ook kan zorgen voor meer verbroedering, voor meer saamhorigheid in ons land. We dachten, 1 en één is twee. Zou het niet mooi zijn als we <gacht> ja, gewoon eens een dag met z'n allen ijsvrij zouden zijn? Vandaar ja. die stelling, Nederland verdient ijsvrij. Oké. Okay. 0800. Wat 1101. ik dat eigenlijk vragen? Of geef jij je mening? Ik geef eigenlijk nooit mijn mening. Nee, hè? Dat doe ik is het heel dit, geval is een, in dit geval kan wel. Dan valt niemand ja, over. Ik vind over. morgen dat dat moet kunnen. Want toevallig was ik al vrij morgen. Ja. Oké, okay, dus Nederland nou, Ik denk het dat het economisch gezien helemaal niet te doen is. Maar het, gewoon de gedachte alleen kan je daar niet heel vrolijk van worden. Zodat ja, mensen alles zouden doen. Behalve dat min 20 niet per se een temperatuur is. Een gevoelstemperatuur hè, in het noorden. Nee. Niet echt iets is waarmee je het ijs op wil. Maar goed, dat terzijde. Uh, jo, ik ben ijskoukleum. We rukken de koek en zo je uit. Oké, okay, uh, we kunnen gaan stemmen. Stand.nl. Ja. Uh, tot later. Oh, wij gaan uh, naar uh, de VN. Want uh, dit is. De dag waar de Nederlandse regering al jaren naartoe heeft gewerkt. We zijn de hele maand voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dat is toch zo'n beetje het hoogste wat de Nederlandse diplomatie kan bereiken. Nederland zit sinds begin dit jaar in die Veiligheidsraad. Dat weet u uh, waarschijnlijk. Zo kwam ambassadeur Karel van Oosterom gisteravond nog aan het woord daar in die Veiligheidsraad. En hij benadrukte dat het bestand in Syrië moet worden gerespecteerd. We need a full nationwide cessation of facilities. En we need it now. We call on the parties to the conflict and on those with influence on these parties to show decisive action and stop the violence. Een volledig staakt het vuren moet er komen en wel nu, zei dus Van Oostrom. gisteren in de VN veiligheidsraad. Voorganger van Van Oostrom is Herman Schaper. Hij was tot 2013 de Nederlandse vertegenwoordiger bij de VN in New York. Daarna heeft hij internationaal gelobbyd om Nederland in die Veiligheidsraad te krijgen. En dat is dus gelukt. Tegenwoordig is hij lid van de Eerste Kamer hier in uh, Nederland voor D66, meneer Schaper. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik zei het al, het hoogst bereikbare is een beetje voor de diplomatie. Uh, voelt het ook zo? Zeker. Je speelt een belangrijke rol op die manier. Tegelijkertijd, het is een systeem, Dus je bent er één maand en dan komt de volgende aan de beurt. Ja. Het is maar kort, hè, een maand eigenlijk. Kort, ja. nou, dus je moet niet uh, zeggen, we hebben twintig verschillende prioriteiten. Je moet een keus maken wat je echt belangrijk vindt... en wil bereiken in die periode. Ja, ik, ik hoorde gisteren uh, meneer van Oosterom uh, met het oog op morgen. Um, hij zei, ja, je kan de agenda bepalen. In hele praktische zin, je moet ook de agenda bepalen als voorzitter. Gewoon hè, letterlijk opschrijven wat er moet gebeuren in overleg met iedereen. Maar uh, je kan ook wel inhoudelijk de agenda bepalen. Toen dacht ik, nou zou dat nou echt zo, zo, zo sterk uh, het resultaat kunnen zijn? Ja, dat... Maar dat moet je dan niet zien als even in één maand iets proberen te bereiken... maar je moet iets op gang willen brengen... wat in het vervolg bij het optreden van de Veiligheidsraad... als die resoluties aanneemt, overleg heeft, zulke soort zaken... dat ze dat aspect dan meenemen. Je kan bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering. We moeten tegenwoordig veiligheid breed definiëren. Het gaat niet alleen meer om militairen, maar het gaat ook om zaken als hongersnood natuurrampen die tot vluchtelingen leiden, politieke instabiliteit. Dus je hebt een brede aanpak nodig. En de Nederland kan bijvoorbeeld in die ene maand daarvoor pleiten... dat er zo'n brede aanpak in samenhang wordt ontwikkeld binnen de VN. Ja. Dan is klimaatverandering een mooi voorbeeld... en tegelijkertijd een heel belangrijk onderdeel van zo'n brede... Samenhangende aanpak. En daar gaat Nederland ook voor pleiten, want daar hoorde ik meneer Van Oosterom gisteren ook al over. Dus dat uh, u praat met één mond wat dat betreft. Gelukkig maar ja. zeg, gel ja. dat ik Geldt ook het tegenovergestelde gezegd. Nee, dat zou had. gek zijn. Ja. Ja. Uh, maar, uh, het is al echt even geleden dat we in die VN-veiligheidsraad uh, zaten. zaten. Ja. Maar is er toch een voorbeeld te noemen waarbij we uh, die koers een klein beetje hebben kunnen wijzigen? Nou, de vorige keer, dat was dus in 1999-2000, hebben we een belangrijke rol gespeeld bij het voorkomen van een grote crisis in Oost-Timor. Dat was naast zijn onafhankelijk... nadat Portugal had gezegd... wij, laten, wij trekken ons terug uit Oost-Timor... had Indonesië dat land geannexeerd. De bevolking wees dat af in een referendum... een aantal jaren later... En toen wouden de Indonesische militairen ingrijpen, er begonnen al executies plaats te vinden, mensen werden vermoord, het dreigde tot een grote crisis te komen. En net in die ene maand was Nederland voorzitter van de Veiligheidsraad. Ja. En we hebben natuurlijk überhaupt nogal een band met Indonesië, nog steeds, en zeker twintig jaar geleden ook. Um, en We hebben dus internationaal onze reuze ingespannen dat de Veiligheidsraad zich onmiddellijk daarop zou richten op dat probleem. En ook maatregelen zo nemen wat gebeurd is. Want er is een vredesmacht, eh, voornamelijk door Australië geleid, is al ingesteld. We hebben dus helpen voorkomen, natuurlijk niet in ons eentje... maar door de internationale gemeenschap te mobiliseren... Uh -huh. via de Veiligheidsraad, waar we toen voorzitter van waren... Helpen voorkomen dat daar een grote humanitaire tragedie zou plaatsvinden. Hmm. Uh, nu, nu hebben we Oost-Kuta. Uh, echt een hele actuele crisis. Daar zou Nederland wellicht ook een rol in kunnen spelen. Maar ja, uh, Nederland, wat het ook wil, loopt direct tegen dat, als ik het zo mag zeggen, verdraaide veto-systeem aan. Want Rusland, als ze niet wil, die zegt nee en dan gaat het niet door. Ja, en zo is het. Ja. En, uh, dat is eigenlijk van het begin af aan de opzet geweest van de VN. Zoals door de Amerikanen bedacht in de jaren 40. Je hebt die vijf grote landen en die moeten het met elkaar eens zijn. Want als die het niet met elkaar eens zijn... dan krijg je misschien conflicten. De bedoeling is juist dat je ze met elkaar op één lijn brengt. Nou, In de praktijk lukte dat helemaal niet tijdens de Koude Oorlog. Toen was die Veiligheidsraad nauwelijks relevant. Na de Koude Oorlog juist weer wel relevant. Want er zijn dus toen ook tientallen amendementen aangenomen... vredesoperaties begonnen, nieuwe instellingen ingesteld... Ja. zoals het Joegoslavië-tribunaal. Hele productiviteit, de laatste paar jaar... Met Poetin op een anti-Westerse koers. is het weer een heel stuk moeilijker. Syrië is daar nu het slachtoffer van. Ja, daar zijn al pogingen geweest om dat te hervormen. of om aan te pakken. Frankrijk is daarmee gekomen. Dat lukt niet. Als je het eenmaal hebt, zo'n veto-recht. dan geef je het natuurlijk ook niet meer zo snel af. Precies. Er zijn meer ambities om te hervormen. die Veiligheidsraad. Dat wil Nederland ook gaan doen. Bijvoorbeeld dat meer landen lid worden. Haalbaar? Dat is op zich haalbaar. Maar het gaat vooral om de nieuwe permanente leden. Wil je ook nog nieuwe permanente leden die ook nog een veto-recht hebben? Nou, het is al moeilijk genoeg met vijf. Stel dat je dan acht of tien hebt met een veto. Nou, dan loopt het helemaal vast, vrezen mensen. Dat is één. Tweede, welke landen zouden dat dan moeten zijn? Uh, Duitsland, zou je zeggen. Nou, maar dan oké. zeggen de andere landen in andere delen van de wereld... ja, we hebben al voldoende Europese landen. We hebben Frankrijk, we hebben Engeland, we hebben Rusland. Waaronder. Kleiner dan Duitsland, overigens. Kleiner dan Duitsland. Maar um, nee, we zouden eerder moeten denken aan India... Of van Japan is dan het argument. En dan zegt Latijns-Amerika, ja, bij ons zou Brazilië toch de kandidaat zijn. Ja. En dan, daar loopt het dan op vast. Uh, welke landen precies en met welke bevoegdheden? Wij hebben als Nederland gezegd, nou, wel nieuwe permanente leden... maar geen nieuwe veto's. Ja, ja onafwaardbaar roepen dan bij andere landen. Waarom de Fransen en de Britten wel een veto en wij niet? Nou goed, zo gaat het uh, al 24 jaar lang. Ja, dus daar bent u weinig uh, hoopvol over, zullen we maar zeggen... dat dat verandert. Nee, dan nou, laat ik nog één voorbeeld noemen. Je hebt China, uh, dat heeft duidelijk laten weten... dat Japan het wel kan vergeten... Hm. ooit permanent lid van de Veiligheidsraad te worden. Of überhaupt uh, ja, permanent of, of met een andere versterkere positie. Hm. En de opmerking die gemaakt werd, en die is toch eigenlijk namelijk van bent u de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog vergeten? Ja. Nou, ga maar, ga maar even ja. thuis zitten uithouden als je dat als reactie krijgt. Goed. Zo wordt het spel gespeeld daar in de VN-veiligheidsraad. VN ja. En dus uh, komt er ook weinig beweging in voorlopig. Wellicht gaat er iets gebeuren de komende maand. De huidige ambassadeur Karel van Oostrom die moet dat gaan doen uh, namens Nederland. En ik begreep al dat hij blokjes kaas heeft klaarstaan voor uh, de andere ambassadeurs. Ja. Uh, dus het is toch ook weer heel menselijk werk daar. Meneer Schaper, dank u wel. Ja, graag gedaan. Het is kwart voor negen. Opmerkelijke berichten die Elisabeth tegenkwam deze ochtend. Ja, in het Belgische stadje Grimbergen hebben ouders... die hun kinderen wilden inschrijven op basisscholen... maar liefst vijf dagen lang in de kou gekampeerd bij de scholen... uit angst dat ze te laat zouden zijn en de scholen dus vol zouden zitten. Vandaag kunnen ze eindelijk naar huis. Ja, je hebt wat over voor je kind en je hebt ook eigenlijk geen keus... zegt deze moeder tegen VTM Nieuws. Wij willen daar zelf niet mee gaan, maar gevoelt u eigenlijk wel verplicht. Uh, er zou eigenlijk eerder een centraal systeem moeten bestaan... dat in alle steden en dorpen uh, hetzelfde systeem wordt toegepast. Ja, In het Vlaamse parlement zijn inmiddels kamervragen gesteld over de kwestie. De minister van Onderwijs wil dat alle scholen een digitaal inschrijfsysteem krijgen. Ja, Dat lijkt me goed in, ja. Ja, zeker. Een docent uit Ghana is een regelrechte hit geworden op social media. De man plaatste namelijk foto's op Facebook... waarop hij tijdens de les de interface van Microsoft Word had... nagetekend op een krijtbord. En onder die foto schreef hij... ICT-les geven in Ghana is heel grappig. Het uittekenen is nodig omdat er op de school geen computers zijn... maar de kinderen wel een ICT-toets moeten maken, schrijft de BBC. En dus tekent die leraar elke ICT-les lang weer opnieuw Word na. Maar... Dat hoeft in de toekomst waarschijnlijk niet meer... want in een tweet heeft Microsoft nu laten weten... dat de school in Ghana een computer cadeau krijgt. Ah. Op de Europese wegen rijden sinds deze week opvallende Poolse vrachtwagens rond. Met op de aanhangers groot de tekst respecteer ons. Polen redde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden. Dat schrijft de Volkskrant. Het is een reactie op de stortvloed aan internationale kritiek... nadat de Poolse regering het verbood om Polen te beschuldigen... van medeplichtigheid bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. We willen dat mensen de waarheid vertellen over ons en over onze helden... zegt een van de initiatiefnemers tegen de Volkskrant. En hij wist een transportbedrijf dus zover te krijgen om mee te doen. Zoals dus je op de weg een vrachtwagen tegenkomt met erop de grote letters... hashtag respect us, dan weet je dat verhaal erachter. En ambtenaren in Den Haag kunnen door een computerspelletje te spelen testen hoe goed ze op de hoogte zijn van de regels rond gegevensbescherming, privacy en veiligheid. In de game moeten ambtenaren in team samenwerken en kunnen ze door vragen te beantwoorden kijken hoe goed ze op de hoogte zijn, meldt de Telegraaf. De gemeente hoopt de ambtenaren zo spelenderwijs persoonsgegevens beter te leren beschermen. En ook hoopt de gemeente dat door de nieuwe vergaarde kennis er beter gereageerd kan worden op datalekken. De files uh, die zijn er niet heel veel, maar er zijn wel problemen op de weg, hè, Wijnand? Ja, precies. Het wordt geleidelijk aan wat minder. In het zuiden van het land zien we nog de meeste files staan. Maar problemen door ijs, dat hebben we, die hebben we nog steeds... vooral bij de Drechttunnel op de A16 vanuit Breda. Eén tunnelbuis is dicht vanwege ijspegels. En ja, het belangrijkste probleem is natuurlijk nog steeds... de afgesloten A12 bij Den Haag in beide richtingen. Omdat daar ijs op de rijbaan ligt door een gesprongen waterleiding. Dat gaat nog wel uren duren. Verder in het noorden van het land is er een ongeluk gebeurd op de A7 bij Groningen vanuit Duitsland. Daar staat nu 5 kilometer fieden met een half uur vertraging. The sun sets on the palm tree streets Calling yourself in love with me We're Standing at your doorstep baby And I don't know where to go I can smell it only something strange You call me by a different name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 Clark, het is koud in Californië. Nee, dat is helemaal niet waar, is 9 graden. Hij bedoelt het natuurlijk overdrachtelijk, snap ik ook wel, joh. Ellen Clark dus. Uh, maar waar het wel koud is, ja, wij uh, zitten te zeuren over de kou. Maar uh, in Frankrijk, daar is het nog even wat uh, heviger. Want daar is het echt streng winterweer. In Zuid-Frankrijk is namelijk gisteravond iedereen van de weg gehaald. De, de wegen waren onbegaanbaar door grote sneeuwval. En een van de mensen die van de weg gehaald is, is Peter Nuninga. Goedemorgen, meneer Nuninga. Goedemorgen. Ja, u was onderweg van waar naar waar? Uh, ik uh, kwam uit Blanes uh, eigenlijk onderweg naar het uh, Friese Garijp, uh, daar waar ik woon. En uh, ja, we waren ongeveer drie uur aan het rijden vanuit Blanes. En uh, ja, toen kwamen we eigenlijk uh, vast te staan. Het uh, was ontzettend glad, uh, heel veel sneeuw. En uh, ja, op het duur komen we, uh, kwamen we bij de tol uit. En ja, dat stond op rood, we kwamen niet verder... En er kwamen allemaal vrachtwagens wat, wat tegen elkaar gleed. Auto's, het was allemaal kriskras door elkaar. Ja, op het duur zagen we politie voorbij komen. Uh, het leger zagen we voorbij komen. Ja, toen wisten we natuurlijk wel dat er iets aan de hand was. Want u stond al die uh, tijd vast, dat, dat duurde zeven uur bij elkaar, begrijp ik dat ja. goed? Ja, we hebben zeven uur Zo. vastgestaan. dat klopt. Ja. Uh, we werden ook niet voorzien van informatie. Ik stond uh, ja, vrij dicht uh, bij de tol. Uh, dus op een duur, ja, het leger kwam eraan, de politie. En die moesten wij volgen. Uh, uh, nee, ik spreek natuurlijk geen woord uh, Frans. Hoezo moesten die volgen? Want u kon niet weg, toch? Hoe, hoe ging dat dan? Uh, we zijn onder begeleiding van de politie en het leger... zijn wij uh, begeleid naar een, uh, een sporthal. Ja, maar rijdend uh, of lopend, en... of hoe gaat dat? Ja, ja, rijdend, uh, met een sneeuwschuiven ervoor, uh, toen de politie en ja. het leger, en daar zijn wij achteraan gereden. weet ja. En uh, toen zijn we allemaal met, ja, met honderden mensen zijn we ondergebracht in een, uh, in een sporthal. En dan mochten we niet weg uh, tot en met half zeven vanmorgen. Uh, nou ja, uh, ik, uh, ja, ik moet toch naar Nederland en ik, moest nog, uh, ja, ik moet nog 14 uur rijden. Dus ik denk, ik wagen er toch op. Maar ja, we staan weer vast en we komen niet verder. Oh, nee. uh, we worden momenteel uh, voorzien van broodjes en van koffie... door de Franse autoriteiten hier voor de, voor de snelweg. Ja. Dus het is, het is één chaos. Er ligt ik weet niet hoeveel sneeuw. Het is, het is koud. Uh, Kouder staan kriskras door elkaar. Het is één ja. chaos. Ja, en, en een moment van reflectie heeft u nog niet gehad... dat u dacht, ik had misschien even wat langer moeten wachten. Maar, of, of had ik dat niet moeten zeggen nu? Uh, no, nee, daar, nou, nee, ja, goed. Uh, misschien, ja. Kijk, er komt alweer. Je uh, komt namelijk wel weer politie aan. Maar oh, die komen u redden, denk ik. Uh. Ja. Meneer Nuninga, nu, nu, ja. ik ga u heel veel sterkte wensen... en ik hoop dat, uh, ja. dat het uh, wat voorspoediger verloopt vanaf nu. Ja, ik hoop het ook. In ieder geval, dank u vriendelijk. Succes. Goed. Martijn van der Zanden, die is ook naar buiten. Uh, die is gaan schaatsen en hij is niet echt een schaatser... dus dat is wel interessant. Hij is met Erik Ekkel op pad van de website natuureis.ekkel. Dat lijkt mij geen uh, URL, of wel? Oké, heel mooi. Ja, dat staat hier niet op mijn blaadje... <lacht> dus ik, ik denk ik vraag het even aan jou. Je bent bij, bij hè? We zijn bij Weien inderdaad, bij, uh, uh, inderdaad in, de buurt van, in de buurt van Zwolle. En uh, hier is een heusje schaatsclub, die bestaat uit vrijwilligers. Die heet de trio vooruit. En Asje is hier net aangekomen, groen hesje aan, blauwe muts op, dikke wandel aan. Uh, wat, wat verwachten jullie hier vandaag op deze plas? Nou, uh, heel veel aandacht, omdat het in de is ...af 8 uur signaal geweest. Dus, uh, ja, en we verwachten een hele grote toeloop. En dat is nu al door geweest door de sociale media. En uh, de klaten zijn we eigenlijk te, te gast bij Staatsbosbeheer. En uh, dit voorstelgat waar we nu op staan... ...hebben wij eigenlijk alleen vergunning voor en toestemming voor. En, uh, ja, en het is weer even lastig, want we zijn een stelletje vrijwilligers... ...van uh, de buurtschappen, Hariculo, Windesheim en heriksen En wij moeten uh, dan toch ook het verkeer regelen. Wij moeten een weiland regelen waar... Gepier geparkeerd kan worden. En straks uh, ook weer na afloop de, de rommel opruimen en uh, de, de schade herstellen aan het weiland. Want nou zie je geen schade, maar het grasmat gaat dan toch dood. En uh, er moet een kleine vergoeding tegenover staan ook dan. Ja. Precies, nou daarvoor zetten jullie hier straks een melkbus neer. Op de achtergrond hoorde je misschien al een beetje schaatsen. Dat is één persoon die hier nu op de schaats staat. Dat is, is Erik. Je hebt de schaatsen aangetrokken, je Friesland-muts op. Want uh, hey, je bent opgegro opgegroeid in Friesland en het is ook koud. Ik heb dus nooit geen Even een tip voor mij. Hoe, als ik nou dadelijk mijn schaatsen aan zou trekken, hè? Wat, wat, wat moet ik doen? Nou, als je nog geen schaatsen hebt, dan moet je eigenlijk lage noorden kopen. Dat is het makkelijkste voor de natuurreis. Uh, om lange, lange afstanden te schaatsen, zeg maar. En uh, ja, voorzichtig beginnen. Uh, kleine een stoel meenemen? Een stoel, ja, dat is echt het begin. Maar als je helemaal niet kunt schaatsen, dan is een stoel nog steeds uh, het middel. Ja. Klopt. Ja. Dat is toch wel verstandig om, om te doen dan wellicht. Ja, ja, ja, ja, dan val je niet. Tenminste, dat is de bedoeling dan. Ja. Kijk, Komen hier nou ook wat, wat kinderen aan? Hallo, jullie, jullie komen schaatsen? Ja. Vind je het niet heel koud? Nee, valt op zich wel mee nu. Ja, en, Daar is het kouder. Ja, en als je met schaatsen, dan ben je ook lekker in weg. Je hebt, je hebt een mooie blauwe muts op en een, een flinke, flinke sjaal om. Kun, kun je goed schaatsen? Ja, ik zit op schaatsen. Je zit zelfs op schaatsen? Ja. Na deze tijd heb je wel uitgekeken. Ja. Nou, kijk, heel goed. Nou, dus de eerste mensen die melden zich hier inderdaad. Ja, Erik, je hebt net een klein rondje hier al geschaatst. Hoe, hoe is het ijs? Ja, het is mooi. Uh, zwart, uh, donker ijs. Uh, dat uh, willen we graag zien natuurlijk. Een beetje sneeuw, maar het is een hele mooie plek. Uh, het zal vandaag wel uh, weer druk worden hier, denk ik. Jij gaat hier nog even een paar rondjes doen. Ik ga nog een paar rondjes doen, ja. Nou, ik zou zeggen, ga ervoor. <laughs> Oké, okay. kijk. Okay. Nou. De ja, maar... schaatsen aan. En daar gaat hij inderdaad tot nu toe was enige hier nog even op deze plas. Maar de, kind, de eerste kinderen hebben ze hier gemeld. Die gaan de schaatsen aantrekken. Dus het zal hier snel drukker worden, gok ik. Ja, maar jij bent nog niet, niet aan het schaatsen, toch? Martijn? Ik ben nog niet aan het schaatsen. Nee, ik, heb nee. ik, ik, ik okay. kon ze nergens meer neerregelen. Ja, ja, ja, dus helaas. Ja, ja. Oké, okay, nou dat uh, spreken we nog wel eventjes na. Uh, probeer het toch nog even. Martijn van der Zanden vanuit Weijen. Dankjewel. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Jelene Plag met Spraakmakers. Nog een tip, griepje voorkomen. Neem s ochtends een sneetje brood met honing... gesneden kiwi erbovenop en voilà. Ja, de dus griep is een keuze. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind de ontwikkeling dat politiek en journalisten... voortdurend elkaar maar in de rechtszaal gaan dagelijks heel raar. Luisteraars die meedenken over de inhoud. De vertrouwde nieuwsquiz. De vraag is over wie gaat het? Wie is er in het nieuws? Het Mediaforum en Stand.nl. Ik geloof dat alles beter georganiseerd kan worden... maar alles wegpoetsen kan niet. Spraakmakers. Zometeen.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 Topspreker Richard van Hooedonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets NTK.nl. Het komt een dag dat je wakker wordt en denkt: Ik wil een beter bed? Nu de Karls van Arendel Box voor maar 979 euro, kijk op beterbed.nl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 omdat ze het verschil willen maken op beslissende momenten en weten dat yes het krachtigste woord op is. Want yes helpt je groeien. Think yes, NIBC. Magistraal, Neo-Rauch in de Foundaties Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1.